Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Het kernafvaltransport in Duitsland rijdt in de loop van de ochtend pas verder naar de eindbestemming in Goorleben. De politie is bezig met een grote groep demonstranten die het spoor blokkeert te verwijderen. Volgens de vakbond is de politie na 24 uur werken behoorlijk uitgeput... en niet goed genoeg in staat om in actie te komen tegen de betogers. Daarom hebben ze de trein met nucleair afval afgezet met prikkeldraad. In Utrecht is gisteravond de 24-uur-staking begonnen bij zoutjesfabrikant Smis. De medewerkers van het distributiecentrum gaan er gemiddeld 15% in loon op achteruit... doordat hun afdeling overgaat naar een ander bedrijf. Smis wil de werknemers wel compenseren, maar niet zoveel als FNV-bondgenoten wil... De werknemers lopen vanochtend in een stille tocht van het distributiecentrum naar het hoofdkantoor van Smis. Bij de regionale verkiezingen in Griekenland heeft de regerende Socialistische Partij stemmen verloren... maar een grote nederlaag is uitgebleven. Volgens de prognoses heeft de partij van premier Papandreou in zeven van de dertien regio's de meerderheid in handen. Van de stemgerechtigden kwam ondanks de stemplicht maar 53% opdagen. De Griekse premier ziet de uitslag als een overwinning... Hij zegt dat het laat zien dat er voldoende steun vanuit de bevolking is om door te gaan met het gezond maken van de economie. Luchtvaartmaatschappij Qantas heeft olieproblemen ontdekt bij drie motoren van hun A380's. De vliegtuigen werden onderzocht nadat een Airbus A380 van Qantas donderdag een noodlanding moest maken omdat een van de vier motoren kort naar de start uitviel. Qantas besloot erop alle zes A380's aan de grond te houden. Voorlopig worden de vliegtuigen niet ingezet totdat duidelijk is waar de olieproblemen vandaan komen. In Irak lijkt er acht maanden na de verkiezingen eindelijk een regering te komen. Vermoedelijk blijft de huidige premier al maliki in functie. Zijn rivaal al die in maart de meeste stemmen kreeg, zou een andere hoge functie aangeboden zijn. Later vandaag komen de belangrijkste politieke partijen samen om de coalitievorming te bespreken. Het weer overwegend bewolkt, af en toe wat regen. Het wordt 7 graden. Dit was het NOS.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 Don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Ja, je moet een beetje aansluiten op de muziek van Maurice Mulder, en zeg ik altijd maar hoor, de David Bowie met Under, Under Pressure. Pressure. Z Z F voor Zandvoort en de regio. Even na twee uur, welkom bij Sofit op zaterdag. Goedemiddag Benno en goedemiddag Albert-Jan. Oh ja, hij doet het. Test, oh ja, hij doet, <laughs> ja, Benno, goedemiddag. Ja, We zijn in de lucht. Ja, ja, ja. Wij zijn albert in de lucht. Jacht, Rob, goedemiddag. Rob goedemiddag. Ja, een heugelijke dag hè Rob. Ja, wat een morgen was dit hè. Nou, ja, feest, ja. Jongen, jongen. We hebben je net bijgebracht hè, met zuurstof ja, en hartmassage plop, plop, plop. en zo. Klopt. <laughs> <laughs> maar uh, je zei maar al... er kan nog meer bij hoor. oh ja. Dus, dus luisteraars, als u hem wil feliciteren, hij is tot vijf uur in de studio. Wat is er gebeurd dan? Want dat ga ik zelf niet vertellen. Ja, dat he, staat uit uh, nee. ja. Al op teksttv. Dus, uh, en uh, hoeveel mensen waren er vanmorgen wel niet? Uh, voor... Een stuk of uh, 60, 70. Ja, 60, minstens, 70. Minstens. Minstens. Minimaal, hè? Minimaal. Ik er net in. Je hebt het lintje ook echt verdiend, hè? Ja. Dankjewel, dankjewel. En hoe voel je nou? Ja, hoe voel je eigenlijk? Ja, hoe voel ik me eigenlijk? Ja, ik voel me vereerd, moet ik eerlijk vereerd. zeggen. Ja, want ja, je hebt majesteit behaagd. Klopt. ja, klopt. Nou, dat vind ik heel knap. Je kent het niet eens. <laughs> <Nee>. <laughs> okay. Hoe heb nou, je dat gedaan? We... Nou, uh, gewoon, gewoon heel lief zijn. Oh, twintig jaar al heel lief zijn voor de radio. Dat bedoel Daar ik. Daar heb je het volgekregen. gekregen. En voor Zandvoort. Ja, ooit oh, Zandvoort ook nog. Met name de kroegen.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 Gaat hij naar huis terug. Maar een vrijgezel die gaat pas slapen. Als hij alles verder heeft gezien. Als hij wat te vrij heeft gekocht. Als hij zich was spijt, hij kan nog zien. Een vrijgezel die gaat pas slapen. Als hij al zijn zinnen heeft geblukt, was wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. I'm just Ja, volgens mij heeft mijn collega Albert Jan Vos vandaag een beetje een Nederlandstalige bui. Als ze naar de volgende plaat die hierna gaat komen, kijk ja, dan. Ja, is en dan hebben we Benny afgesproken, en dan ja. hebben we afgesproken, je draait gewoon wat we opzetten. Alles wat erop staat. Alles klopt. wat erop staat. Benny Nijman, noord een vrijgezel. En erachteraan, Dexie Smith uit Runners. En come on, Aileen. En nou, Benno. aan Benno Veugen. Ja. Wie wil er allemaal naar het feestje van, van Rob. Maar die hebben wel een probleem, hè? Ja, die hebben een gigantisch probleem. Net staan, ik krijg net een telefoon, er staan duizend man op dus in Centraal Amsterdam. En die willen allemaal naar Zandvoort komen. Maar dat kennen even niet, want er rijden geen treinen meer. Tussen vandaag en morgen niet. Dus uh, ja, Rob, dat, dat feestje, dat, uh, helaas. Oh ja. Maar we hebben wel 1250 pluss, he, die in het dorp. Ja, dat is En die dat kunnen wel. allemaal komen natuurlijk. Ja, dat was, dat was, uiteindelijk heeft heb, he, he, dat die treinen niet rijden. Dat heeft niet aan de bezoekersaantallen uh, van de 50-plus evenementen heeft dat gekost. Want uh, er zijn nog genoeg mensen die Zandvoort hebben weten te vinden.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 Mede nou, bluff. De, de enige nummer wat ze mag van bluff. Oké, okay, nou we gaan hem draaien op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is Bluff en aan de kust, helemaal live gezongen. De Zoute zee slaat een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trint stil de warme lucht. Die man soms onverwacht, maar zeker om de vlucht. Alarmfase 2. Is hier nauwelijks nog de lucht, waar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zwitserse kust, waar de mensen onbewust zin in of te krijgen. En van eten slechts nog zwijgen. Als ze zat zijn en voorbij. Dan weer rustig slapen gaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Waar ieder onbewust in het tuin wordt aangesproken. Maar de ketting is gebroken. En alle schepen zijn verbaar. Maar er is niets aan de hand. Vlissingen adem zwaar en moedeloos van acht. De haven is verlaten. Want er is nog maar één vracht, die moet in het buiten buitengaans worden gebracht. Gedenk de goede tijden van zuiverheid en kracht, maar men weet het niet. En men zwijgt van wat men hoort en ziet.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 Hier aan de keuze. Dank je wel. 20 jaar het jaar. allerlekkerste van Hier zijn de Zandvoort, Zandvoort Hier zijn het keuzes. Hier ZFM. de keuzes. ZFM. Zie FM, Toch geweldige muziek hè. Carol Emerald op de Standvoortse Radio. Johanna Oeh Deadman. CFM Race Radio. Pit Report. Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor onze razende reporter op het circuit, Oeh man. Jaap Koper. Goedemiddag, Jaap. Dag Ruder Hé, Hey, hallo, goedemiddag. <laughs> <Riederru>. <laughs> ja, nou goed, het is een leuke dag om een link te krijgen. Want dat sowieso. Maar de spekkers vallen weer een beetje op onze handen. En bij me staat een uh, van de mensen die de initiale P.E.F. draait, in dit geval is het ik, Peter Flip, van Peter van tijd. Gelukkig heb jij het niet gedaan, Peter. <laughs> nou. <laughs> uh, maar uh, ja, uh, wat, wat was het? De gretigheid? Ja, we gingen onwijs goed. We gingen uh, inderdaad van een 16e plek naar een achtste plek algemeen. Dat was natuurlijk waanzinnig. En uh, buiten die dag nog even meer naar voren draaien, denk ik. En dat had ik ook gedaan overigens. Hij uh, rende zich in de huur genoeg tot zieke bouwtjes, hij zei dat hij uh, ABS-probleem had, dat kan. Maar uh, ja, toen was het, het contact met de vangen dat was, was gehoord. Ja. ja, en u? Ja, en u? Uh, ja, we gaan het nu maken. Het is, niet, uh, het is allemaal uh, nog te maken. Het is niet doodboros of zo. Het is allemaal, het allemaal goed uit Het uh, Met zijn we uiteraard die van de partij en we we er weer voor. Ja, ik zie je ook staan met Patrick van der Lely, de man van de NVD. Ja. Dat is uh, de hoofdsponsor ja. voor jullie in dit winterseizoen, hè? Ja, ja, ja, absoluut. Die man steunt ons overal waar het kan. En uh, dat doet hij nu ook weer hebben. heel dus, uh, Dat zit zeker goed uh, Hij weet dat het kan gebeuren, omdat hij ook de top heeft bij ik weet nog dat dit drank in is en dat hij ook bij hoort en dat ook van geeft. Dus, uh, nee, het is er allemaal, uh, allemaal nog positief, we zijn allemaal nog heel enthousiast, dus uh, het is even flikker, dat wel natuurlijk, maar uh, we zijn er ook Ja. Want in het berichtje zag ik op een gegeven moment ook staan van uh, nou, uh, hè, jullie zaten er ook een beetje voor in de sportschool. Uh, nou, dat uh, gaat er vanavond uh, niet nee, meer in zitten, nee, denk nee, ik. Nee, nee, nou, ik ben dit <laughs> avond op de even horen dat dat was ook wel goed want Ik heb geen beter gereden eigenlijk. <laughs> goed, uh, dankjewel, Peter. Ja. Uh, dat was uh, Peter Fontijn, uh, van uh, van het uh, Vrabels team waar, uh, waar ze voor rijden. Die BMW die dus uh, even niet uh, meer uh, verder kan. Uh, nou ja, wat ik uh, even kan vertellen is bijvoorbeeld over. Uh, het verhaal van Jan Joris Verhoeven die in de BNT 28 rondrijdt. Ja, deze jongen uh, zegt van die auto dat is uh, eigenlijk een soort volstaan voor mij, want uh, de auto dat is zo uh, anders dan uh, waar ik in uh, rij normaal gesproken. Dat is uh, de GT4, de Aston Martin van. Uh, ja, van, een, uh, van het team van Alex van Eijk. Maar uh, deze auto is uh, totaal anders uh, rijden als uh, bijvoorbeeld uh, wat hij die, wat die, wat die normaal gesproken doet. Uh, dat is één kant van het verhaal. Uh, dan hebben we ook nog even een uh, verhaal uh, van Dennis van de Lade meegemaakt. Dennis uh, die uh, reed uh, heel erg goed, uh, zeg maar, met, uh, met de post. En uh, hij heeft inmiddels het stuur weer overgegeven aan uh, uh, Jaap Lager. De man die uh, gestart is voor het, uh, voor het team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 Maar ja, hier is Jan. Jan. So, hier is <laughs> Jan. Jan. Oh, daar is Jan. Een goede vriend, een beste maat. Je hebt ze nodig in het goede en het waard. Want de weg van bestaan is <laughs> soms heel maanden na. Er wordt gevoel.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 Lachen, en waardoor u de tijd snel vergeet, of een vriend die de pijn kan verzachten, nou, je deven ja, dan wil die gewoon niet opstarten. Hè? nou, krijgen, krijgen we dat weer ja, gewoon? Dat weet.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 En dat is het vandaag, tegen Sofort, Zop... tegen Zuidoost-Beemster. Zuidoost-Beemster. Dat ze dadelijk naar Anouk, Three days in a row. We laten Anouk even voor wat ze is. Want we gaan snel over naar Joop Venestvoort. Die heeft een doelpunt, Joop. Jazeker, en een heel goed doelpunt. De uh, verdediger van de ZOB, want daar speelt uh, Sonford nu tegen. Die uh, pakt uh, Marius Mol niet goed aan. De kon de 16 meter ingaan. Speelde de bal breed op zijn stoppelaar. En Santos zat zomaar in de vierde minuut al met 1-0 voor tegen de nummer 2, ZOB. En Rob, dat is zin nogal wat. Zo, dat zijn goede berichten, Joop. Ja. Lekker begin. Oh, wil, ik je nog even, oh, wil ik je toch nog even een keer feliciteren, want ik vind het geweldig. Ja, dankjewel, eh, dankjewel, dankjewel. Bij deze, <laughs> deze, wat. Bij eh, deze, Ja, Santos moet natuurlijk vandaag uh, tegen uh, een topper. Uh, ZOB heeft nog niet verloren, staat weliswaar niet op de eerste plaats.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 trainen en spelen ze op kunstgras. En die zijn dus niet echt gewend om op normaal gras, dus aanhouders steeds dan natuurlijk, te spelen. En dat kan je ook zien. Uh, ze glijden sneller uit dan de zandvoort alhoewel de wedstrijd natuurlijk nog maar net begonnen is. En uh, dat, uh, dat kan best nog wel een spektakel worden. Dus, dat, dat gebeurde dus ook bij die verdediger die een foutje maakte op uh, Maurice Mol en uh, Mol, Mol komt hem doorgaan. Uh, zandvoort is nog steeds niet compleet. Um, Boy de Vet is nog steeds niet aanwezig. No, dus Jorrit Schmied in de goal.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 Oh ja? Ken jij die ook? Oh ja. ja, ja, ja, ja, ga ja Gaan we mensen in? Nee, nee. Oh, oké. Okay. Nee, mag wel ja, hoor. Ja, ja. Het is toch een feestelijke dag. Oh ja. Nou Ja. Twenty-two Brommer midden op de weg gewoon. Schande. Dat kan je toch niet maken? Bij de politie. Klaas bromfiets Bromfietsje gewoon midden op de tastu, weg. tijd u, We doen vanmiddag verslag van de wedstrijd uh, SV Sanford 1 tegen Zuidoost Beemster. Ja, ja. Maar we vergeten uiteraard de heren van Sanford 4 ook niet...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 28. En van de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Kom dichterbij bij me. En het werd zo.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 De allereerste zomerdag, de allermooiste oogopslag. Je haren dansten in de wind, je draaide om, ik werd ver.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 Oei, jouw lippen op de mijne. Ja, dit, uh, dit, Nick en uh, Simon en Lippen op de mijnen. Doe me er ja, aan denken. <laughs> Snel weer over naar Jovenesma voor de voetbalwedstrijd tegen Zuid-Oostbeemster. Joop. Ja, waar het ondertussen even kijken. Een minuutje 25 gespeeld is. En het spel op dit moment stil ligt. Omdat er een blessurebehandeling nodig is vrij van de spelers van de ZOB. Uh, Zandvoort heeft het heel moeilijk gekregen naar dat doelpunt. Er komt nog vandaag sporadisch op de helft van de ZOB. Daarnet was er nog weer een hele mooie kans wel voor... Uh,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 De die is buiten de lijnen, het fluitje van de scheidsrechter, dat zal zo gaan klinken. En dan komt hij aan en dan gaat de bal weer in het spel gebracht worden. En dat is een mooie interceptie daarvan, die kan een, een, een, een karpette koper. En die komt de verkeerde kant op, wordt in de voeten van uh, ZOB. ZOB. diepe bal naar voren en dit is Max Aijderwerk die de bal terug kan krijgen en spelen naar Billy Visser. Billy Visser, dan de bal kwijt nu is het gevaarlijk, want nu zitten ze zo rond het 16 meter gebied van uh, Zandvoort. En er komt een heel verschot, maar die kon Joris uh, uh, Spiet helemaal aan zien komen en kon